Dat Trent alleen maar voordeel heeft aan de vrije trap, die uiteindelijk door brief dus gegeven wordt. Luciao staat achter die trap en natuurlijk zou je bijna zeggen, Cardoso die vanaf die afstand ongeveer, maar dan wel in een loop vorige week, die bal in één keer achter Michailov schoot. Daar zag toen de Bulgaar niet al te goed uit. Nu wordt het inderdaad Cardoso. Misschien vandaag nog. Want het duurt even voordat die muur van uh, Twente op de juiste afstand staat. Volgens de Duitse strijd zegt nou, nou, een kwartier is er gespeeld. Daar komt die trap. Oh, die gaat gelukkig voor FC Twente ver over. Maar het is een richtingsverkeer in Lissabon op dit moment. Het is niet zo mooi dat uh, Douglas die uh, uh, gele kaart kreeg. Zo vroeg in de wedstrijd, na een kwartier spelen. Dan moet je toch de rest van de wedstrijd zo goed uitkijken. En je bent toch een centrale verdediger. Met goede spitsen tegenover je. Zoals die Aymar, zoals Cardoso. En dan uh, is het... Uh, kan het lastig zijn. Balbezit via uh, de uittrap van Michailov, uh, wilde ik zeggen voor Benfica, maar nee, weer zit uh, Pablo Remar er goed tussen en probeert dan Cardoso aan te spelen. Lukt niet, omdat daar weer goed verdedigd wordt door Tindalli. En dan een uh, tikje tegen de enkels van uh, Douglas, maar daar wordt niet voor gefloten door scheidsrechter En dan wordt de bal door Tindalli over de zijlijn geromd. Maakt Douglas weer boos op de scheidsrechter, maar mag Benfica ingooien. Dan moet zich boos maken op zichzelf of gewoon constateren dat dat Benfica, en dat was misschien ook wel een voorzichtige conclusie... al vorige week getrokken in Enschede, dat dit Benfica gewoon een maatje te groot is voor het huidige FC Twente. En dat het geen schande is om van deze ploeg met een grote begroting en een grote aanhang te verliezen. Voorlopig houdt Twente stand, maar komt het niet verder dan wat in de weg lopen. Witzel combineert met Cardoso. Cardoso gaat schieten en schiet over de goal van Michailov. Maar het is weer een combinatie waar Amar, Witzel en Cardoso bij betrokken zijn... En lustig erop los combineren. Snijden ze als het ware door de verdediging van FC Twente heen. ...dat alleen maar leidzaam kan toezien en alleen maar blij mag zijn... ...dat deze poging van Cardoso over de goal ging van Michailov... ...die inmiddels de bal heeft gegeven aan Tiendan. En dat het nog 0-0 staat, daar mag Twente ook nog blij om zijn. Want uh, Benfica is veel beter, Twente komt niet aan aanvallen toe, ook nu niet. Balbezit zit uh, voor uh, Witzel, die de bal uh, naar buiten paas, komt de bal voor het doel. Douglas die met moeite de bal wegwerkt. En dan kan Luc de Jong uh, de bal even meenemen, Zij het via een inborp... ...en laat dat uh, over, nee, doet het toch uh, snel... En dan mag Berghuis voor het eerst eigenlijk dat hij de bal heeft geraakt. En hem heel snel inleveren bij Brama. Die probeert aan de linkerkant Luc de Jong te vinden. Dat lukt niet. En kan er overgenomen worden door het team van de rood met witten. In dit geval de thuis speelende ploeg Benfica. Kaitan met uh, Wietzel op de helft van FC Twente. Bij de tukkers aan de linkerkant. Nou daar is dan altijd Tindalli. Nu met hulp van Brama uh, wordt er in elk geval balbezit uh, gecreëerd voor uh, Enschede. En kan, na Brama en Tindalli weer aan de bal te hebben gehad. En uh, ineens Luc de Jong weg aan de linkerkant. Paast in de as van het veld naar Ruiz. Ruiz stuurt de Jong weg, de Jong buitenspel. Ja. Nou, dit was iets wat leek om een combinatie. We hebben er lang op moeten wachten, een minuut of 18. Maar er is dan toch de eerste combinatie van FC Twente... in de buurt van het schapschopgebied van uh, Benfica. Het levert uiteindelijk niks op, omdat uh, Luc de Jong dus niet zo vroeg gestart is... of de paas niet zo laat kwam. In elk geval, uh, ja, het is een speldenprikje. Het levert uiteindelijk een vrije trap op voor Arthur... die, die snel neemt die uh, doelman. En in de richting van Emerson. Maar die levert weer. Ja, het valt me wel op dat bijna alle duels worden gewonnen. Ook door de thuisploeg. Uh, zoals nu ook. dat uh, Die kopstoot, of het komt wel, van Emerson ja. bij Roes. Gaat er ook weer in winst om voor de eerstgenoemde. Maar goed, het levert uh, geen balbezit op uh, voor uh, Benfica. Integendeel, uh, waar het niet dat uh, Janko de bal nu over de zijlijn komt. en er een inworp is voor diezelfde eerder genoemde Emerson. Emerson een meter of tien voor de middenlijn. Mag dat gaan doen aan de linkerkant van het veld? Is op zoek. Maar het is heel dun bezaaid met vrijlopende mensen. Hij gooit de bal dan op het hoofd van Cardozo. Die probeert door te kopen naar Aymar. Eh, dat uh, lukt in eerste instantie niet. Zit uh, Cornelis ertussen. Is het toch Aymar die terugkomt op Cardozo. Maar het schotje van Cardozo is ook weer niet goed. Eh, hij krijgt wat mogelijkheden de Paraguayaan vanaf de 20 jaar. Maar laat ze een beetje liggen. Maar Twente wordt echt in deze periode ik wil niet zeggen van de mat gespeeld. Maar het lijkt er toch wel op. Ja, en Het staat met de rug tegen de muur. En dan weet je als je eenmaal met een je rug tegen de muur staat dat je heel snel Slachtoffer wordt uiteindelijk. Of kan Twente er eens een keer uitkomen? Dat zou dan nu moeten gebeuren. Als Ruiz weggestuurd wordt aan de rechterkant. En dan zie je de beperktheid toch van de verdedigers. Garay staat daar in de buurt van Ruiz. Bij de rechterkant van FC Twente. Ter hoogte van zijn eigen strassomgebied en trapt de bal de tribunes in. Nou, dan duurt het even voordat er een nieuwe bal is gevonden. Maar uiteindelijk is hij daar en kan Tim Cornelissen gaan ingooien. Die kan dat overigens ook ver. Moet er wel iemand gaan doorkoppen? Dat moet Janko zijn. die staat tussen drie, vier Portugezen in. Uiteindelijk komt die bal het strassomgebied uit en wordt hij opgevangen door Brama en bezorgd bij Berghuis. Berghuis. Voor het eerst dat hij de bal goed voor mag gaan geven. Maar hij doet dat niet. Want het is een makkelijke vangbal voor Arthur. Maar hij moet wat doen. Krijgt daarvoor een applausje van het publiek. En heeft de bal... Daarom zo lang mogelijk in zijn handen legt hem nu aan zijn voeten en gaat hem de diepte in trappen richting Cardozo. Cardozo de lucht in, wordt afgetroefd door Wischerof. En dan is het Willem Jansen die het duel wint. Brengt de bal naar de linkerkant, naar Berghuis. Maar wordt even aangetikt Willem Jansen. heeft Scheidstad er gezien, een vrije trap gegeven. En dan wordt die vrije trap eindelijk goed genomen richting een medespeler. Maar hij zegt Scheidstad de Brugge dat het een verkeerde uh, uh, plaats genomen vrije trap is. En dus opnieuw moet worden genomen. Is gedaan door Bra. Naar Tindalli. Eindelijk is een beetje wat mensen op de helft van Benfica. Als Berghuis de bal heeft aan de linkerkant. Brengt de bal voor het doel. Richting Janco. Janko de lucht in. Ook Arthur de lucht in. En dus kan de Brazilianen pakken. Want die mag zijn handen gebruiken. En de bal bezit dus voor Benfica. Maar niet voor lang. Nee, want Tim Cornelis uh, herovert de bal weer. In, de bal ging in de richting van Aymar. Maar Cornelis is hem gewoon even te slim af. De paas van Cornelis is overigens daarna wat minder slim. En wordt direct weer ingeleverd bij uh, Emerson. Dan uh, het schakelen richting Cardoso. Nee, richting Gaetan. Die stond daar in de middencirkel. Die wordt van de sokken gelopen door Tindalli. Maar geen overtreding gemaakt volgens de strijdsrechter. En dus mag Twente verder. Twente moet even het ontzag laten gaan. Moet terugkeren naar het plan. Dat opgesteld is door Co-Adriaans. Ja, je moet het ook maar kunnen. Maar je moet het ook durven. En misschien dat hij durft nu na. Een minuut of 20, 21 in deze wedstrijd bij een 0-0 stand. Er eindelijk eens een beetje komt bij de tukkers. Die langzaam maar zeker wat stapjes voorwaarts maken. En terechtkomen op de helft van de Portugese. Ja, en als je aanvallend wil voetballen, als je wil combineren. Dan zal je toch op die helft willen moeten zijn. Wilt ook enig gevaar opleveren. Tindalli nu voorlopig even terug naar zijn eigen keeper. Michailov. Balletje aan de voeten gaat gestoord worden door Cardoso. Lange haal van Michailov richting de helft van Befica. Janko komt er wel goed naar Jans. In één keer gespeeld op Ruiz. Ruiz tussen drie man. Want Dat weten ze wel hier in uh, Lissabon. Dat het een gevaarlijk mannetje is. Wordt helemaal teruggedrongen naar de middellijn. En speelt de bal dan breed, gevaarlijk op Tindalli. Maar die zit er goed bij. En uh, levert in bij Brama. Brama uh, naar voren, naar De Jong. De Jong terug naar Brama, Brama naar Berghuis. Berghuis in één keer gespeeld naar De Jong. Dat is goed. Nu moet de bal voor het doel komen, maar hij is niet lekker. Oei, hohoho. Dan wordt hij nog verkeerd geraakt. Ook door Ezekiel Garay. Die de bal, nou, ik denk een meter naast zijn eigen doel schiet. Het levert een hoekschop op. Overigens wel opvallend. De eerste hoekschop van de wedstrijd. En die is nog voor FC Twente ook. Maar dit was wel een goede aanval. En zo moet het. Eén keer raken, Hoog baltempo. en veel bewegende mensen. De Jong begreep dat. Berghuis deed in dit spelletje goed mee. En dan zie je toch gelijk dat je gevaar creëert. En dat toch de paniek groot is. Als de tegenstander eenmaal daar achterin bij Benfica belandt. Want Karij wist echt niet wat hij moest doen. Daar komt die corner van Willem Jansen voor de goal bij de tweede paal. Daar waar De Jong niet. Het kopduel kan winnen van Emerson en er nu uitbraakmogelijkheden zijn voor Nolito. Nolito gaat lopen, Witzel aan zijn rechterkant, Cardoso in het centrum. Nolito nog altijd in balbezit, gaat richting het schapsopgebied. Nog altijd Nolito. Nolito speelt hem op Witzel, Witzel loopt door, maar stuit op uh, Michailov. En dat is maar goed ook, wat een mooie snelle aanval was dit van uh, uh, met name Nolito en uh, Witzel. Witzel, jonge Belg, gekomen van standaard, goede voetballer. Uh, veel kritiek over zich heen gehad uh, na uh, enkele actiefietjes in de Belgische competitie lijkt ze draai te hebben gevonden. Zo snel al in uh, Portugal bij Benfica. De uittrap uh, komt terecht bij Ruiz. Ruiz gaat uh, Emerson uh, aanpakken. Uh, doet het ook, maar doet dat te fel. Krijgt de vrije trap tegen Benfica. Een vrije trap dus. Ik schrok net wel even, want uh, Wietzel was er inderdaad doorheen. En kwam oog in oog te staan met Michailov. Die uh, voor de voeten van Wietzel dook. Ja, Je zou maar uh, die Wietzel voor je op zien duiken. Man heeft natuurlijk een bedenkelijke reputatie. Ja, wat jij heeft natuurlijk enkele fietjes? Ja. Maar Wasilewski, benen van uh, de pol, werden ze wat geamputeerd. En wat dat betreft is het uh, bijna een vlucht ook van deze Wietzel. Ja. Naar Benfica, daar waar hij overigens alleen speelt. Als Benfica wat met twee controleurs speelde op het middenveld, het afgelopen weekend ontbrak hij nog. In de basiself van Benfica. Arthur nu met een diepe bal richting het, op het gebied van FC Twente. Daar waar Wiskerhoff kan wegkoppen. De bal door Emerson weer wordt teruggekopt. Maar zo onzorgvuldig dat hij over de zijlijn gaat. En Tim Cornelissen, terwijl Rosales dus nog steeds op de bank zit. Hij de rechtsback van dit FC Twente. Deze Tim Cornelissen mag gaan ingooien aan de rechterkant. Na 24 minuten in een, ja, een Portugees avondzonnetje. Maar wel wat wind is het 0-0. Ja, dat is, dat is het enige goede nieuws tot nu toe voor FC Twente. Als Wietzel de bal weer naar Aymar speelt. Aymar bijna van de bal af. Gelopen, herstelt het zelf door de bal terug te spelen op Louis Aou. naar de rechterkant naar Gavi Garcia. Die uh kaa'ts eventjes en uh, dan moet de bal naar voren worden gespeeld. Met een beetje mazzel komt hij bij Witzel terecht. En Witzel uh, paast hem in de voeten van Aimar. Aimar in de diepte gevonden, maar buitenspel. Dat is nog goed ook, want uh, het leek gevaarlijk te worden vanaf de rechterkant. Maar de assistent scheidsrechter heeft dat uh, goed gezien. Een uh, vrije trap voor van wegen. Buitenspel aan de linkerkant, links achterin bij FC Twente. Michailov doet het even rustig aan. Speelt de bal op 10 Daly gaat uh, in de aanval. Kijkt, wie loopt er vrij? brama Maar het staat stil overal. Maar uh, daar ging Berghuis even door het oog van de naald. Want uh, hij ontsnapte wel degelijk uit zijn rug, die uh, Maxi Pereira. Dan heeft hij geluk, Berghuis, dat het uiteindelijk buitenspel was. Hé hey, Ruiz, dom. Je leidt balverlies en dan is het snel schakelen. Want er staan veel Twente-spelers voor de bal. En dan gaat Benfica met drie man proberen te combineren. Maakt Tindalli een nuttige overtreding op Pablo Armar. Dat doet hij halverwege de helft van uh, FC Twente in uh, de as van het veld. En moet Tindalli nog even op appel komen? Nee. Eerst Ruiz, die nog even verteld wordt dat hij er echt rustig aan moet doen. En vervolgens krijgt Tindalli diezelfde woorden in zijn richting. En dan kan uh, zo meteen Benfica in de as van het veld. Dus zoals ik zei, halverwege de helft van FC Twente die vrije trap gaan nemen. Er wordt georganiseerd, er wordt gesproken. Er wordt aan Michailov gevraagd, hoe wil je het hebben? weer een muur? Wil je iedereen man op man? Nou ja, er hoeft geen muur. En iedereen moet zo ver mogelijk van de goal afblijven. Want hij verwacht waarschijnlijk toch in één keer een schot op goal. Misschien wel van Pablo Amar, die achter die bal staat. Ja, het is de enige die achter de bal staat. Dus ik neem aan dat hij hem ook wel zal nemen. Uh, de afstand is een heel end. Het is halverwege de helft van Twente. Daar komt de vrije trap. Wordt hard ingespeeld. Wordt onderweg geraakt. Door wie? Door een Benfica-speler? Nee, door een Twente-speler, zegt seid Brug. En dus de eerste corner in deze wedstrijd van Benfica. Aan de linkerkant van het veld. En Pablo Aymar neemt ook deze... Uh, stilstaande situatie. En komt uh, op zijn 1130 steven naar de cornervlag gelopen. om die bal te gaan nemen. Uh, even wat applaus in ontvangst nemend. Daar in het hoekje. waar die uh, Adelaar van Ronald van voor de wedstrijd. het uh, stadion uit uitwaggelde, uh, uh, zo'n beetje. Gaat Pablo Amar de, de hoekschop nemen. Pablo Amar vanaf de linkerkant. daar blijft Michael staan. Bal komt bij de eerste paal. Daar komt Wietzel binnen. En die komt maar uiteindelijk twee meter naast de bal. rechtdoor. En daar stond hij ook. Ik keek even net naar die uh, um, Jorge Jesus, die, uh, die, coach, die portugese coach van Benfica. Ik was gisteren bij de persconferentie en ik zat me de hele tijd afvragen op wie lijkt deze man nou toch? Maar ik ben eruit, gelukkig. Zo ineens sprong het mij. Hij lijkt op Henk Bleker. Daar kunt u hem het beste mee vergelijken. De staatssecretaris van, uh, van Landbouw, iets groter. Maar met dezelfde nek, ongeveer en dezelfde haardracht. En die staat hier dus steeds buiten zijn coachvak. En wordt door de vierde man uh, weer uh, naar binnen gestuurd. Hij staat nu weer op het randje en ziet dat Team Dalli balbezit heeft namens FC Twente. De jong de volgende is... Uh, Wordt gestoord. Halverwege door Garcia. Bal over de zijlijn. En Twente mag dan via Tindalli dali meter 10-15 over de middenlijn. Aan de linkerkant gooien. 27 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Balbezit voor Berghuis. Maar die raakt de bal kwijt. En is het Cardoso die uh, heeft opgepikt. Maar die raakt hem ook weer kwijt. Beetje een soortige fase in deze wedstrijd. Als Wisselhof de bal helemaal terugspeelt. Zo'n beetje vanaf de middenlijn naar Michailov. Om uh, toch die rust maar terug te krijgen in het spel van FC Twente. Maar die rust is er niet. FC Twente heeft het moeilijk met uh, uh, Benfica. Uh, wordt uh, snel opgejaagd. En nu uh, gaat Michailov die lang in balbezit was de bal naar voren uh, trappen. Hij doet dat uh, richting Luc De Jong. bal wordt uh, weggekopt door Garcia. Maar opgevangen door FC Twente. En daar is uh, Luc de Jong die, uh, en uh, Berghuis die dat goed doet. Maar Brian Ruiz die weer balverlies leidt. Brian Ruiz zit nog niet echt lekker in zijn vel. Zijn acties lukken nog niet. Nu moeten de verdedigers aan de bak. Omdat Benfica de middellijn oversteekt. Het snelle oversteken van de verdedigers. Met name Douglas zorgt er ook voor oponthoud. Dat de Portugese Mathia Garcia. Is inmiddels toch ook Maxi Pereira weer weggestuurd aan de rechterkant. Daar is ook Aymar en daar is ook Kaitan En zo zijn er een heel stelletje van Benfica. Bal komt uiteindelijk voor de goal. Maar is Niet te belopen. Niet te bekoppen en niet aan te nemen voor Cardoso En dus kan Twente even opgelucht ademhalen. Bal komt van de rechterkant, gaat over de linkerkant, over de zijlijn. En uh, Michailov gaat die bal dan maar weer eens klaarleggen. Gisteravond dus op dit veld voor het laatste test. Maar uh, zei Adriaans nog voor de wedstrijd. Ook als Michailov niet had kunnen spelen, vergeet niet. Ik heb groot vertrouwen in uh, Sander Boska, die uh, nou, misschien wel tot zijn eigen spijt... moet toezien vanavond hoe Michailov deze doeltrap neemt. Paul komt terecht op de helft van Benfica, daar waar de jong wel doorkomt, maar in de voeten uiteindelijk van Emerson. En uh, balbezit uh, voor Nolito. Nolito levert zomaar in. En dan moet het snel gaan. Maar Willem Jansen houdt even in. Speelt hem naar uh, onze grote vriend Cornelissen. Terug naar Jansen. Jansen naar Berghuis. Naar de linkerkant. De opening is daar. Terug naar Tindalli op de middellijn. Tindalli speelt Berghuis uh, lastig aan. Krijgt hem terug. Nou, wie wil hem hebben? Want uh, het is een 1-2'tje een keer of drie. Tussen uh, Team Dali en Berghuis. En dan Team Dali met de slechte paas. Kan Bietzel tussen zitten en Nolito de bal uh, geven. Nolito naar Aymar. Aijmaar halverwege de helft van Twente. Maakt haast. Gaat uh, kaatsen. Komt de bal bij Cardoso. Die probeert hem terug te geven aan Aijmaar. Is het Nolito. Nolito naar Cardoso. Cardoso de rand van het stadsgebied. Schiet. Bal gekraakt in de handen van Michailov. Maar het is zo dreigend wat dit uh, bij FICA laat zien. Steeds tikken. Steeds die korte combinaties zoeken het, het hart van de verdediging. Van FC Twente. Het is een wonder dat het nog 0-0 staat. Het verraadt veel klasse hoor, dit elftal van Benfica. Het korte tikken, het hoge baltempo en dan gewoon de Twente-spelers laten staan alsof het pilonnen zijn. Het is Benfica gegeven om dat bij tijd en wijle uit te voeren op dit eigen veld, in dit eigen stadion. Het mag een wonder heten dat Michailov tot nu toe ja, nog niet echt serieus getest is. Want alle schoten die in zijn richting komen worden of gekraakt, net aangeraakt, of zijn niet krachtig genoeg. Hij krijgt ze wat dat betreft steeds wel recht op zich afgeschoten. Maar ja, dat Houdt natuurlijk een keer op, want we spelen inmiddels een half uur. Het is 0-0. En Arthur, die zich vanavond, zoals al eerder gememoreerd... in het hagelwit heeft gestoken... hoeft waarschijnlijk toch geen heel zwaar was wasmiddel te gebruiken... om zijn kleertjes voor de volgende wedstrijd weer hagelwit te kunnen aantrekken. Want hij heeft nog nauwelijks iets te doen gehad. Zijn doeltrap komt in elk geval op de helft van FC Twente terecht. Daar waar Pablo Amar een overtreding maakt. Een aanvallende fout tegenover Douglas. Dat gebeurt in de buurt van de middencirkel. En de Braziliaan, die op 1 september... dus heel aanstaande zijn Nederlandse paspoort gaat ontvangen, gaat nu die vrijtrap nemen. Hij is al een Nederlandse vrouw en een kindje met de Nederlandse nationaliteit. En wil graag deze Douglas uh, voor oranje uitkomen als uh, Twente de bal heeft met Willem Jansen. Willem Gaat eens met de lange bal richting de Jong. De Jong kan de bal op de borst aannemen. Maar ja, het, brengt hem, of het was Janko, het brengt hem bij de Jong. Maar dan wordt de bal even weggespeeld. En is het weer opgevangen door Jansen. Maar die raakt de bal kwijt. uitkijken geblazen. Als het balbezit voor Nolito is. Nolito gaat lopen aan de linker en de rechterkant. Eymar, gaat richting het doel. Aymar naast. Oeh, dat scheelt weinig hoor. Dat scheelt centimeters. Mooie snelle aanval weer van Benfica. En uh, Georges Jesus uh, ziet hoe uh, zijn ploeg sterker en sterker wordt tegen FC Twente. En ook steeds dichter bij het doel komt. Nu deze aanval met Nolito en met Aymar. Waarbij Aymar met het linkerbeen de bal net langs het doel schuift van Michailov. Ja, die Argentijn zit even de turbo aan, zeg op 31 jaar leeftijd. En dan komt Douglas toch wel met zijn lange stelte in de buurt. Maar eigenlijk net op het moment dat hij denkt: ja, ingrijpen, maar niet ten koste van een penalty. Schiet Aymar al. Maar dan heeft Douglas het hem toch zo lastig gemaakt dat hij de bal voor ziet. Ik zie hier op de monitor even een shot van Ko-Adriaanse die best een olijk gezicht kan hebben. Maar op dit moment een beetje meedoet aan de Portugese Open een moeilijk kijken, want nee, tevreden zal hij toch niet zijn... over het spel van zijn ploeg. Lange bal richting Berghuis, die schampt hem. Wel voorwaarts, richting Janko. Dat wil zeggen richting het strafstumgebied van Benfica. Twee meter daarvoor staat Luziao... die die bal dan maar wegtrapt over de zijlijn... daar waar Tindalli dus nu mag gaan ingooien. Het is, nou is Benfica zoveel sterker... en we hebben het wel eens vaker gehad over balbezit... en dat soort dingen. Uh, Twente heeft 53% tegen 47% balbezit... van uh, Benfica, uh, maar... Benfica is gewoon veel en veel sterker. Hij heeft nu ook alweer balbezit met Witzel. Die ook snel kan uh, uitkomen. Uh, en de bal aan Nolito geeft. Twee keer in de A-selectie gespeeld bij Barcelona. Verder bij Barcelona B. Maar wat kan die voetballer die uh, Nolito? Net als Aymar en Cardozo is het uh, weer... Uh, Aymar, die, Pablo Aymar, de Argentijn, die gaat lopen met de bal. En hem uh, via een 1-2 terugkrijgt. Aymar richting het doel. En daar is net op tijd Michailov die de uh, slap ingeschoten bal. Ja, wel knap ingeschoten, maar slap ingeschoten bal uh, uit de hoek kan halen. En hem meegeeft aan Wout Brama. Die uh, dat bal bezit. Het is natuurlijk wel logisch. Twente heeft de bal vaak in eigen in achterste linie. Ja. En speelt hem daar, uh, daar rond. Ja, dat uh, wordt allemaal meegeteld. Maar als je even zag net een andere statistiek. Dat uh, gaat over het aantal doelpogingen. 11 tegen 0 hoor. Is het na 33 <laughs> minuten. En dat geeft de verhoudingen vanavond in dit Stadio da Luz meer dan weer. Wat, wat dat betreft heeft Twente het licht nog niet gezien. Misschien nu als de jong wordt gevonden. Aan de rechterkant van het Schafzopgebied. Even naar Cornelissen. Iets verder rechts. Daar komt uh, zo'n bananenflanken van Cornelissen. Zoals Manfred Kaltstad kon in zijn beste tijd. Alleen er is geen Horst Roebesje om er tegenaan te lopen. Want Mark Janko kijkt ernaar en kijkt er nog eens naar. En denkt vervolgens, ja daar kan ik toch echt niet bij. Dat is inmiddels al over de zijlijn gegaan aan de andere kant. Aan Twentes linkerkant dus. Daar waar Maxi Pereira nu klaar staat. Ter hoogte van zijn eigen strass om te gaan ingooien. 33, 34 minuten. Inmiddels uh, gespeeld met een dominant Benfica. Een gevaarlijk Benfica. En een wat krachteloos FC Twente. Het is nog 0-0. En Douglas is even mee naar voren. Speelt de bal op Ruiz. Ruiz terug naar Douglas. Douglas ziet opkomen Tim Cornelissen op de rand van het schapschapgebied. Cornelissen naar de achterlijn. Probeert de bal voor te geven. Is het hens? Nee. En dus mag er uitverdedigd worden door Benfica. En omdat zowel Douglas als Cornelissen even weg zijn. Kan dat gevaar opleveren als Emerson de bal heeft. Maar Emerson loopt tegen Douglas op. En dan is het balbezit voor FC Twente via Tim Cornelissen. Die dat goed doet. Via de Jong. Naar Brahma. Brahma naar Berghuis. Nou, actie misschien eens een keer langs uh, Maxi, uh, Maxi Pereira. Durft hij niet aan? Speelt nu Brama aan. Zogenaamd een wat raar punt. Zo halverwege de middenlijn. Dan naar Tindalli. Berghuis. Aardig driehoekje. Brama vervolgens in de as van het veld. Die dan snapt dat als je snel kan tot er wat ruimte is aan de andere kant. Dat hebben Cornelissen en Ruiz nu heel even voor zich. Die ruimte. Tot nu. Want Emerson sluit inmiddels aan. En ook Nolito is mee terug. Dan Cornelissen. Dan Ruiz. En Ruiz. Met het eerste schot op goal. Hij staat op de rand van het schasopgebied. Ziet dat hij met zijn linkervoet de bal. met een curve richting de goal van de Fica kan trappen. Nou. Die curve zit erin, de precisie nog niet helemaal. Het gaat een halve meter, misschien net een metertje naast. Maar eindelijk, eindelijk zou je bijna zeggen... na 35 minuten hebben we daar dan de eerste doelpoging van FC Twente in deze wedstrijd. Ja, en voor hetzelfde geld uh, draait hij hem er zo in hoor, in ja. die uh, verre hoek. Want partour. De Braziliaanse keeper stond er eigenlijk alleen maar naar te kijken. Hij heeft de bal uitgetrapt op het hoofd van Douglas. Maar die raakt hem niet echt lekker. Gaat de bal naar de rechterkant, de Caetan. Die wordt van de bal gezet. Uh, uh, op een correcte wijze geeft de aan door Team Dali. bal naar voren, opgevangen door Benfica. Benfica weer in de aanval. Eventjes wakker geworden, maar dat zijn ze ook goed wakker. Want het is gevaarlijk. Als daar het doelpunt is. Dus nee, weer niet. Weer niet. Het scheelt weinig hoor. De bal wordt uh, naast getikt door, uh, wie was dat? Uh, Xavi Maxi Pelera, denk ik. Uh, of was het... Uh... Kaitan. Nee, het was Kaitan die vanaf de rechterkant naar binnen trok. En met links de bal naast de doel van Michailov uh, schiet. Het scheelt heel weinig weer. Maar Twente leeft nog, want het staat nog altijd 0-0 na 35 minuten spelen. De Portugese hier op de tribune trekken ze een beetje de haren uit het hoofd op dit moment. Ongeloof over uh, het missen van uh, de vele mogelijkheden. Die met Fica toch echt in deze wedstrijd creëert. Zo, dan nou krijgt Luc de Jong even bezoek zeg van Garcia. Dat is niet zo raar. Of is het Janco? Nee, het is Janco die uh, eventjes deze Spanjaard op visite krijgt. bal komt in de lucht richting de Oostenrijker. En Garcia beklimt Mark Janco als het ware het een, uh, een trap van een glazenwasser. Hij hangt er al uiteindelijk bovenop. Ja, dat heeft de Duitse scheidsrechter echt prima gezien. En dus uh, komt er nu een vrije trap voor FC Twente. Dat betekent wel dat de Tukkers in elk geval... richting de helft van Benfica kunnen doorschuiven. Nou, Douglas schuift nog niet mee... want die vrije trap wordt ook niet uh, richting het Schassumgebied getrapt. Maar Twente heeft wel balbezit nu. Jansen uh, stuurt weg. Nee, stuurt niemand weg. Ik dacht even dat uh, Tim Cornelis die bal wel kon halen... maar die bal was veel en veel te hard. Gaat over de achterlijn bij Benfica. Arthur gaat een doeltrap nemen bij uh, Benfica FC Twente. En die 0-0 stap naar 37 minuten. En Arthur gaat het uh, op zijn 11 30s doen... Uh, Kijkt maar eens eventjes en dan uh, schuift alles weer in elkaar. In het uh, veld, zeg maar een meter of twintig uh, uh, staan de verste mensen van elkaar vandaan. Bal gaat richting Douglas. Douglas kopt uh, richting de Jong. De Jong kan hem niet onder controle krijgen. en Dan is het uh, de man van de overtreding, net Garcia, die de bal heeft en hem speelt naar Witzel. Witzel op de middenlijn. even terug naar Emerson. Emerson weer uh, helemaal terug naar achteren. Dan de bal naar voren worden gespeeld door Garay. Maar opgevangen achterin door Wisgerhof Die uh, niet echt heel groot in de problemen is geweest met zijn uh, directe tegenstanders. Maar ze toch wel af en toe uh, langs ziet komen. Als Wietzel de bal heeft. gebied Aan de linkerkant van het uh, strafschopgebied voor de kijkers. Is het uh, nu Wietzel nog altijd. Die de bal speelt op Imar, Pablo Imar, De Argentijn. Bal even doorspelen. Krijgt hem bijna terug. En dan heeft uh, Berghuis... Uh, de rust en de kalmte om de bal via Michailov uh, te spelen. Maar de uitgang van Michailov is niet goed. Wordt meteen weer opgepikt door Benfica. En Gaetan gevonden door Maxi Pereira. Bal gaat dan naar de as van het veld en dan is er een misverstand. Garcia ziet die bal niet. Althans, hij dacht niet dat hij daarop kon lopen. En dit geeft mogelijkheden omdat er nu veel Portugezen voor de bal zijn. Voor een uitbraak voor FC Twente. De Jong aan de linkerkant. Ruiz, halfweg de held van Benfica. Terug naar De Jong aan de linkerkant. Luciao gaat met hem mee. Die is dan weg uit het centrum. Lage voorzet. Die door Garcia wordt weggewerkt door Luciao uit Uiteindelijk over de zijlijn wordt gekopt. En dan een applaus voor de man die dus vandaag uh, jubileert. Althans, hij speelde het afgelopen weekend de 300ste wedstrijd. Maar het feit dat hij hem over de zijlijn kopt, maakt hem al populair. Wat dat betreft is een kinderhand hier ook gauw gevuld. Twente heeft wel weer balbezit uit die ingooi. Nu via Tien Ja, die Braziliaan Luisao speelt al negen jaar in uh, Benfica. Uh, langs het spelende hier in dit team. Als uh, Ruiz een goed balletje uit op jou komen. Die staat buiten spel. Dat is jammer. Aardig balletje af. de standbeen langs van uh, Ruiz. Uh, maar Janko stond net buitenspel. Dat is jammer, want anders had hij een uh, mogelijkheid kunnen hebben. Had eraf moeten blijven. Cornelissen kwam eraan. Ja, en ik denk dat het ook de bedoeling van Ruiz was trouwens. Maar dat uh, terzijde. Arthur mag de vrije trap gaan nemen. Een meter of twee buiten een strafschopgebied. Als we in de 40ste minuut zo'n beetje zijn, schat ik zo. Uh, het scorebord geeft uh, uh, tussenstanden van andere wedstrijden ja, aan. Dat is aan. wel een verrassing, uit. die. tegen Arsenal. 1-0. Die Natale voor Oudinezen dus. Als er balbezit is voor FC Twente. Willem Jansen. Oeh, slechte bal van Jansen. Wordt opgepikt door stofzuiger Brahma. Die geeft hem ook niet echt lekker. zit Witsel er bijna tussen. Nee, het ziet er bij een bijzonder slecht uit. We zitten overigens in de 40ste minuut van de eerste helft. 0-0 de stand als Befica weer balbezit heeft. Nu via Garay. Het bal van achteruit in een uh, niemandsland. Dat betekent dus dat daar niemand staat van uh, Benfica. Nolito heeft voor het idee van Garay nog wel eventjes een applausje over. Leuk, vorig jaar nog eind. Aardsvijanden. Uh, Garay de verdediger van Real Madrid. Nolito zoals eerder gememoreerd in dienst van Barcelona. Twee keer in een bekerwedstrijd gespeeld en verder in het tweede team. Maar toch, een, uh, een speler van Barcelona heeft automatisch een hekel aan Real Madrid. Dus die twee uh, stonden elkaar vorig jaar nog naar het leven. En nu moeten ze de kleuren verdedigen van de trots van uh, Portugal. Benfica. Dat ziet dat uh, Michailov een doeltrap neemt die terechtkomt uh, op het hoofd van uh, Jansen Ruistam. Die misschien dus met een aardige actie wat kan creëren. Nee, kan die niet omdat hij de bal te ver voor zich uitspeelt. Luciao dus ja, vervolgens met een lange bal naar voren opgevangen door Twente door Wout Brama. Zijn lange bal vervolgens weer bedoeld voor Jong ja, die kan ook niet zorgen voor voortzetting bij Twente. Ja, omdat er geen aansluiting is van uh, Willem Jansen... die vanaf het middenveld moet komen, is het uitkijker geblazen... omdat Pablo Aymar uh, weg is aan de rechterkant. Ook in Spanje uh, gevoetbal bij Valencia onder andere en Zaragoza. En nu dus bij Benfica. Speelt, uh, de bal, uh, wordt de bal richting Bicell gespeeld... maar die stond op zijn verkeerde benen... en kan de bal niet onder controle krijgen. Dus het is een Miguel of weer die de bal heeft. En zo hebben we geen hele, hele grote kansen gezien voor Benfica. Maar wel steeds een gevaarlijk aanzettend... Uh, Benfica en is het toch ondanks uh, dat alles, ondanks het feit dat Benfica sterker en beter is, nog altijd 0-0. Met twaalf Tindalli die maar weer eens een hele beroerde paas geeft, want die levert zomaar in bij uh, Garcia, Garcia, vervolgens naar Nolito, Nolito, het op de vuisten. Hij schiet hem recht op Michailov af, op de vuisten van Michailov, goede redding. Van de Bulgaar. Maar het geeft toch te denken dat hij daar zomaar doorheen is. Ruiz vervolgens. Met een hele handige actie langs Emerson. Die hem nu voor de derde keer vastpakt. Ja. Maar het mag wel gewoon door. Hij kan hem bezorgen bij de Jong aan de rechterkant. We zijn halverwege de helft van Benfica. De Jong, Ruiz. De Jong weer. En die gaat dan vervolgens langs Wietsel. Dat kan helemaal niet wat hij wil. En dan is het dus inleveren bij Garay. Neemt nu Cardoso over. En daar zit dan. Heel nuttig. Wischhoff weer tussen. Wischhoff in de middencirkel. Speelt de bal naar Tindalli. Tindalli kijkt naar links en ziet de Berghuis. Kaas met Berghuis. Krijgt hem dus terug. Tindalli, Tindalli naar Willem Jansen. Maar het staat een beetje weer stilletjes. Kan de bal alleen maar breed gegeven worden naar Cornelis Aan de rechterkant Cornelis naar Ruiz. Ruiz eh, soms wel eens te lief, want als hij ging liggen net... dan eh, weet je zeker dat er een gele kaart komt voor Emerson. Dat uh, deed hij niet. Uh, Ruiz. hij uh, ging door met voetballen. Nu is de bal nog altijd in bezit van uh, Twente, maar niet voor lang, omdat uh, Wischoff de bal nu uh, inlevert bij uh, Garcia en via Garcia gaat de bal dus weer in de aanval. Maar daar zit Douglas tussen. Wischoff is het volgende station. Brama met de hand vindt het publiek, vindt zich er niet. Brama schrikt waarschijnlijk toch van het fouten gezet vanaf de tribune. Wat levert we erin bij Garcia? En dan kan Nolito weg aan de linkerkant. past de bal naar Cardoso. En die schiet uit alle standen en doet dat zo goed. Maar Michailov, die staat zijn mannetje hoor. Vanavond in die goal bij FC Twente. Maar blesseert zich wel met die actie. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want dat schot is hard. En dan zet hij zijn uitgestrekte arm daartegen aan. En die gaat volgens mij een beetje uit balans. Alsof je, nou hij zal niet uit de kom zijn. Maar oh. dit schot was hard hoor van Cardoso met het linkerbeen. En dan is dat uitgestrekt, die uitgestrekte arm er van uh, Michailov. En die blesseert zich daar dan bij. Ja, dus ligt het spel nu even stil. Michailov op de rug. Nou, die gaat zo weer opstaan. Maar het is toch ongelooflijk hoe hard die Cardoso schiet... op een moment dat je er helemaal niet op rekent van grote afstand. En met een goud Champions League-hash aan... begint nu Sander Bosker samen met Danny Landstaat. Die zal hem dan een beetje in gaan schieten aan een warming-up. Ja, gek mensen. De arts van FC Twente liep al naar de zijlijn. Maar Michailov gaf aan, het, het gaat wel weer. Maar zo zijn ze toch wel erg gevaarlijk, de Portugezen... Voor zover Portugezen zijn. Het is een Portugese club zonder Portugezen in het uh, basisteam. Uh, maar ze blijven gevaarlijk. We zitten in de 44ste minuut. Een inworp aan de rechterkant die genomen gaat worden door Maxi Pedera. Dat kan die ver. En afgelopen weekend de eerste treffer tegen Ference werd op deze manier gescoord. Dan wordt er doorgekopt door Cardoso of Wietzel. En dan schiet Nodito binnen. Dat is nu ook de bedoeling. Alleen zitten er nu 20 spelers tussen. En die ingooi vanaf de rechterkant is dus, dus bij deze onschadelijk gemaakt. Maar het uitverdediger van Twente levert gewoon weer balbezit op voor Benfica. Emerson met moeite houdt hij de bal binnen. Komt wel ter hoogte van het gebied. Bal het gebied in. Weggekopt door Douglas. Maar weer richting Emerson die hem dan over de zijlijn laat lopen. En denkt ik ga nu gewoon lekker ingooien voor Benfica. We gaan richting de rust. Nog een minuutje. Er zal een minuutje extra tijd bijkomen als Benfica zoekt en Nolito vindt. Nolito uh, tussen twee man. Is uh, één te veel. Cornelis in dit geval. Uh, die zal toch verbaasd zijn dat hij nu opeens Champions League aan het voetballen is. Uh, gehaald eigenlijk als backup uh, back bij uh, FC Twente, bij Utrecht vandaan gehaald. En nu gewoon zijn wedstrijdjes, uh, en nog goed spelend ook, bij FC Twente als uh, rechtsback. Tim Cornelissen, 33 is mooie ja, jong. backup back. Ja, backup back. back. <laughs> en uh, nou ja, daar kunnen we nog heel wat dingen meer op zeggen. Maar hij, de bal wordt naar voren getrapt. Richting Janko, die komt er wel wel door, maar wordt niet opgevangen door een medespeler en dus gaat Benfica weer in de aanval met Cardoso. Kijk nou toch eens hoe simpel Cardoso uit de dekking loopt bij Wischoff, die bal vervolgens aanneemt. Aymar met een handigheidje de bal bij Nolito en dan gaat het mis met die handigheidjes. Want vervolgens moet vanaf de linkerkant Wietzel worden gevonden. Dat gaat met onzorgvuldigheid. Waardoor Trenten kan overnemen via Ruiz en de Jong. Ruiz nu met een steekbal Of Willem Janssen ja, doorzien door Emerson en vlak voor het eigen strafstopgebied kan Benfica uitverdedigen. Doet dat wel weer in de voeten van Tindalli, zodat Twente, slag van de rust het balbezit heeft nu voor het eerst weer eens die Berghuis vindt. Nou, doe maar een goede voorzet dan richting tweede paal. Die is goed en Jan komt bijna. Waar het niet dat Garay er nog uh, tussen zit. We krijgen inderdaad één minuut extra tijd en een hoekschop voor FC Twente. Maar dit zijn toch wel aardige momenten hoor. Goede voorzet vanaf de linkerkant. leek dat hij nog even aangeraakt werd door uh, de rechtsback Maxi Pereira. Maar Garay kan de bal tot uh, hoekschop koppen. En dus is de hoekschop vanaf de rechterkant met het linkerbeen voor Berghuis. Het zal eens een beetje het laatste zijn wat we gaan meemaken zo in het bedrijf van deze wedstrijd wel. alarmfase 1 achterin bij de Portugezen. Daar komt hij wel lekker strak. doorgekopt door Whiskerhof. Ja, Van de eerste naar de tweede paal. Maar bij de tweede paal staat niemand. Ja, Maxi Pereira. Maar die is niet van Twente. Die gaat vervolgens aan de wandel. Maar hij heeft dan ook de controle niet meer. Zo richting de rust. En loopt de bal zo over de zijlijn. Kan Twente toch weer overnemen in dus die laatste minuut speeltijd? Kan Twente nog een keer gevaarlijk worden? Rui staat te wuiven. Ja, ja die stond vrij. Die wilde hem al lang hebben. Maar die wordt niet gevonden met de steekbal. Want Douglas doet het voorspelbaar richting Janko. Janko vervolgens naar de Jong. Hier, Hens. Ja. Nou, ik zou zeggen, als ik uh, scheidsrechter Brug was, geeft die bal maar uh, in mijn handen. <laughs> en dat doen ze ook. Het <laughs> Meteen wordt de bal aan de scheidsrechter gegeven. We hebben 45 minuten erop zitten. Uh, wat hebben we gezien. Een veel sterker bij Fika. En het staat gewoon 0-0. Simpele kan ik het niet zeggen. Nee. Test, test.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 Dit is Radio 1. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is twee minuten over half tien. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Libië zijn vanochtend vier Italiaanse journalisten ontvoerd. Ze werden volgens het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... in de buurt van Zavia gevangen genomen door aanhangers van Gaddafi... toen ze naar Tripoli reden. Hun chauffeur is doodgeschoten. De journalisten werken voor grote Italiaanse kranten. Een van hen zei in een telefoongesprek dat ze het naar omstandigheden goed maken. Volgende week donderdag is er in Parijs een internationale top over de toekomst van Libië. Dan moet worden uitgestippeld hoe het verder moet in het land na het regime van kolonel Gaddafi. Alle landen die meedoen aan de militaire missie in Libië zijn uitgenodigd. Net als China, Rusland, India en Brazilië. In Tripoli wordt nog altijd jacht gemaakt op Gaddafi. De Overgangsraad heeft 1,3 miljoen dollar uitgeloofd voor degene die erin slaagt hem te arresteren of te doden. Opstandelingen vechten op sommige plekken in Tripoli nog met aanhangers van Gaddafi. Bij de bibliotheken zijn de gevolgen van de gemeentelijke bezuinigingen groter dan verwacht. Mogelijk moeten 300 van de 1000 bibliotheken verdwijnen. Dat zegt het SIOP, het instituut dat zich inzet voor het goed functioneren van de bibliotheken. De hoogte van de bezuinigingen verschilt per gemeente, maar in totaal moet er 50 miljoen euro worden ingeleverd. De bibliotheken bieden de bezuinigingen op verschillende manieren het hoofd. Er wordt onder meer gedacht aan onbemande bibliotheken... waar lezers gereserveerde boeken uit een automaat kunnen halen. Muggen vliegen makkelijker en verder in open terrein dan altijd werd aangenomen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een experiment in Wageningen. Tot nu toe werd gedacht dat muggen niet verder kwamen dan een meter of vijftig. Maar de onderzoekers hebben ontdekt dat de insecten per dag minstens 160 meter ver kunnen vliegen. Het is belangrijk voor planologen om te weten... hoe ver bebouwing van een waterplas moet staan. Het weer. Het is nu bijna overal droog. Vannacht kan mist ontstaan. Morgenochtend eerst zon. Smiddags vooral in het oosten weer kans op regen en onweer. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Het dreigende arbeidsmarktekort treft ook uw organisatie. Als u nu geen maatregelen neemt...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 En dan is langs de lijn in de rust van Benfica Twente. Daar staat het nog 0-0. Eerder deze avond hadden we het over Fenerbahce. Dat niet mag uitkomen in de Champions League. Omdat het verwikkeld is in de opkoopzaak in, uh, in Turkije. Inmiddels heeft de UEFA duidelijkheid gegeven. Fenerbahce niet in de Champions League. En daardoor, waar we het eerder ook al over hadden... wat we eerder ook al als mogelijkheid opperden... Uh, de nummer 2 van Turkije gaat naar de Champions League. Dat is trapsonspoor. Ja, maar hoor ik u nu als voetbalkenner denk... Het Spoor speelt nog nu in de Europa League. Morgen tegen Bilbao is de wedstrijd 0-0. Die wedstrijd gaat niet door. Het neemt de plek in Van Vennebadje En Bilbao is daarmee dus automatisch verzekerd... van een plekje in de Europa League. Dat is dus opgelost. Zometeen gaan we het over het uh, hockey hebben. Eerst uh, de Vuelta, de Ronde van Spanje. Vijfde etappe. Die ging vandaag van... Uh, van de Peñas de Gauin. Oh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, de etappe was 187 kilometer lang... met het venijn in de staart. Joris van den Berg. Zeker, maar dat wisten we van tevoren. Het was een muur waar ze tegen op moesten. Eerst was er een beklimming van tweede categorie... dan een afdaling. En dat stelde allemaal niet zoveel voor... want het ging om die laatste 700-800 meter. Op die beklimming van tweede categorie... nam de David Moncoutier de Benen. En dat was eigenlijk het eerste serieuze dat in de etappe gebeurde. Daarvoor was er wel even een kopgroep met wat goede namen erin. Met onder meer Tom Jelten slachten van Rabobank. Maar die groep kreeg geen enkele ruimte. Goed, Moncoutier dus, solo, voorop in de laatste kilometer. Zijn voorsprong was 30 seconden. Maar toen kwamen ze eraan. De mannen van het klassement, Rodriguez, Nibali, Scarponi... En ineens zat daar ook Wout Poels helemaal voor in. Rodriguez liet zijn mannen het werk doen. Ze dichtte het gat na de ontsnapte man. En toen ging het nog maar om vier renners dus Moreno, Rodriguez, Nibali en Poels. En Poels bleven mooi aanhangen, ook toen Nibali overboord ging. Moreno ging aan de kant. Rodriguez, de grote Spaanse klimmer, op weg naar de ritzegen en wat tijdwinst. En Wout Poels kwam heel knap als tweede over de streep. Eén Rodriguez, twee Poels, drie Moreno. En op vier, hij won de sprint van de mannen daarachter... Mollema. En in die groep zat ook, ondanks een paar extra seconden verlies. Steven Kruiswijk. Hij zat daar samen met Scarponi en Nibali. Het was een dag van kleine verschillen, maar een dag van een grote overwinning voor Rodriguez. En een dag van een heel knappe prestatie van Woutpoels. En als ik me niet vergis, uh, Joris vul ik even aan. Uh, Chavanel blijft leider in het algemeen klassement. Hij klikt? Ja, klopt. Ja, klopt. baby. She goes out every night till the morning is light. And she sleeps You out. So come on, I get up, I won't see you again I drag you out En get out of your lazy bed. 10 over half 10. Zometeen de tweede helft van Benfica tegen FC Twente. Eerst even naar Gerard de Groot in Munching Gladbach nog steeds bij het EK Hockey. Goedenavond, Gerard. Goedenavond, uh, Robert. De vraag was: Spanje of België in de halve finale wat betreft de mannen? Die wedstrijd is, als het goed is, afgelopen. Wie wordt het? Ja, het antwoord is even simpel als uh, verrassend: België. Oh. Nee, België dat... wint met 3-2 van dat Spanje. Jazeker, een, een, een echte hockeywedstrijd. Het ging natuurlijk om het laatste plekje bij de laatste vier. En het laatste plekje in Londen. Volgend jaar bij de Olympische Spelen. Wie gaat er rechtstreeks vanuit het Europees Kampioenschap? Of wie moet er straks ergens in Tokio of waar dan ook op de wereld een kwalificatietoernooi gaan spelen? Nou, de Spanjaarden hebben dat verloren met 3-2. Speelden een goede eerste helft. Maar we werden in de tweede helft door de Belgen toch wel een beetje zoek gespeeld. Een heel sterk Belgisch elftal. Eh, bondscoach, assistent bondscoach is natuurlijk eh, Jeroen Delmey. Nou, ik heb hem eh, één of twee keer zo blij gezien als, die, als ik hem hier vandaag zag. Dat was toen Nederland Olympisch eh, goud haalde in Sydney bijvoorbeeld. Maar het, het, was, het was een genot om naar te kijken. Het was een fantastische hockeywedstrijd met een fantastische Belgische ploeg. Die zeer terecht de Spanjaarden met 3-2 versloeg. Maar België is dan dus nu ook zeker van, uh, van de Olympische Spelen? En dat betekent dat Delmey ook zeker is van de Spelen? We zien Delmey zeker terug op de Olympische Spelen in Londen... als hij tenminste daar nog uh, aan blijft. Maar ja. dat zal wel. Ze hebben nog een Nederlander aan boord daar in, in België. Bert Wentink, ooit uh, vrouwenbondscoach in Nederland... Hij is daar technisch directeur. En hij doet het dus ook kennelijk heel goed met de Belgische ploeg. Het was een fantastisch feest. Er waren zeker 1200 Belgische toeschouwers hier naartoe gekomen. De Belgische Bond had twee vakken opgekocht bij de organisatie hier. En de kaarten in België weer doorverkocht naar uh, hoofdzakelijk Franstalige mensen. Want dat is een Franse sport in België, grotendeels. En die zaten allemaal op de tribune met uh, rode shirts aan de rode duivels. Met vlaggen, Belgische vlaggen. De Brabassonne werd... Van volle borst werd het meegezongen. Het was echt een, uh, ja, een, een Belgische avond. Fantastisch. Ja, leuk ook uh, dat Delmey dus nu tegen Oranje uh, mag spelen, moet ik het zo zeggen. Ja, uh, zo moet je nog steeds denken. Alhoewel, laten we niet vergeten dat België er in uh, Peking ook bij was. Toen werd uh, in Manchester bij het Europees kampioenschap... vier jaar geleden Duitsland uh, eruit gespeeld. En plaatste België zich ook voor ja, maar Peking. maar toen was Delmey er niet bij, hè? Toen was Delmeer er niet bij, nee. En, uh, ze hebben nog een keer tegen een halve finale in Leipzig tegen België gespeeld. Nederland-België. Ja, was het uh, zes jaar geleden, acht jaar geleden misschien al wel. Toen deed Delmeer wel mee bij Nederland. En toen won Nederland met 6-2. Nou, dat zal vrijdag niet gebeuren, want België is hard, hard vooruit gegaan. Goed. Dankjewel Gerard, voor, uh, voor nu. Uh, hij blijft het volgen natuurlijk ook de vrouwen. Gisteren plaatsten de Nederlandse vrouwen zich trouwens voor die halve finale... naar die 5-1 zegen op het uh, nietige Italië. En bij de Italiaanse vrouwen speelde voormalig Oranje International... Alessia Padalino de hele wedstrijd mee. Voor de 27-jarige Padalino was dat toch wel een heel aparte ervaring. Ja, dat was voor mij wel echt uh, heel raar. Voor de eerste ik was ook wel super zenuwachtig voor de wedstrijd moet ik zeggen. En, maar ja, het was gewoon voor mij persoonlijk een hele speciale wedstrijd. En, uh, maar goed, uh, hij was ingecalculeerd het verlies. Dus uh, 5-1 is mooi. Ik denk dat we de eerste helft heel goed gedaan hebben. De tweede helft hadden we wat minder energie om uh, en te verdedigen en aan te vallen. Dus, uh, en dat zag je denk ik ook wel terug. En toen heeft Nederland gewoon netjes afgemaakt. Jij speelt voor Italië. Moet je even kort uitleggen hoe dat kan eigenlijk. Want je hebt ook nog van Nederland zelf al gespeeld. Ja. Dat is heel lang geleden, maar dat kan wel. In 2007 heb ik de laatste Interland gespeeld voor Nederland. Hoeveel uh, heb je er gespeeld trouwens? Ik heb er uh, 12 volgens mij gespeeld en nog wat zaal Interlands. Uh, en, uh, nou ja, toen heb ik heel bewust gekozen om uh, wat te gaan doen met mijn maatschappelijke carrière. en uh, Toen ben ik gestopt en ook wel afgevallen voor het Nederlands team, heel eerlijk om dat te zeggen. Nou ja, en ik werd eigenlijk door het Italiaanse team al gevolgd sinds, uh, ik, onder 16 hebben wij ooit een keer toernooi gespeeld in Padova En toen scoorde ik en toen kwam de naam Padalina naar voren, ja, en toen was het raak. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd gebeld, alleen uh, tot die tijd was het nog uh, serieuze zaken met het Nederlands team. Want hoezo kan jij voor Italië spelen? Mijn vader is Italiaans uh, en ik ben half Italiaans, dus vandaar. En je zus speelt ook in het Italiaanse team, dat is ja. opmerkelijk. Ja, dat is nou uh, extra speciaal om het zomaar te zeggen. We hebben alleen in de mini samen gespeeld en nu dan uh, eigenlijk weer samen. Dus dat is super gaaf om te doen. Want zij speelt uh, niet eens in de hoofdklasse in Nederland, hè? Nee, ze speelt eerste klasse bij Cartouche. En uh, nou ja, ik, toen ik zei dat ik een zus had, die ook een hokje, toen uh, was dat ook... Uh, nou ja, ik wil laat maar komen en uh, zien we zien hoe het gaat. En uiteindelijk heeft ze de selectie gehaald. Ja, want hoe moet het nu verder met jullie? Nou ja, voor ons begint nu pas het toernooi. En uh, weet je, dit poolwedstrijden waren leuk. Het was mooi geweest als wij een eerste wedstrijd hadden gewonnen, helaas niet. En uh, nu is het gewoon voor ons zaak om in de a divisie te blijven. En uh, dat is gewoon heel belangrijk, denk ik, voor het Italiaans hockey. Ja, want de ambities waren hoog, hè, voor dit toernooi. Ja, de ambities zijn nog steeds heel hoog. Uh, Italië heeft als hockeyland voor de dames nog nooit deelgenomen aan de Olympische spelen. En dat is ook wel het doel, daar wordt alles op ingezet. En uh, nou ja, dat zie je ook wel uh, aan, aan de progressie die we proberen te maken. En uh, nou ja, ik hoop dat wij nu in de laatste paar uh, wedstrijden dat ook kunnen laten zien. Want als jullie hier goede prestatie leveren, mag je nog naar een Olympisch kwalificatietoernooi. Ja, zo, uh, dat uh, heb ik wel begrepen. Ik weet niet ja. precies hoeveel er uh, van, uh, van Europa dan uh, gekwalificeerd worden. Volgens mij. Ja, volgens mij wel. Dus ik ga ervan uit dat wij nog ergens uh, in januari, februari of maart een kwalificatietoernooi hebben. En uh, dan zien we wel weer verder. Het zou nog kunnen dat je het Olympische Spelen ook nog tegen Nederland speelt. <laughs> nou ja, dat zou heel, heel mooi zijn. Uh, ik weet niet of het helemaal reëel is, maar uh, je mag altijd... Toch? Natuurlijk, mag dat. Uh, hockeyster Alessia Padalino in gesprek met uh, Tim Steens. Italië speelt uh, bij het EK trouwens om de plekken 5 tot en met 8. We gaan even kijken in uh, uh, Portugal. Om te kijken of uh, onze jongens alweer te plekken zijn. Zo te horen wel. Ja, ik weet niet of jullie het mee hadden gekregen, maar het is toch traps spoor geworden dat Fennebatje uh, gaat uh, vervangen in de Champions League. En daarmee atletiek de Bilbao automatisch door in de Europa League. Toch min of meer wel logisch, toch? Ja, het is de nummer twee van uh, de competitie ja. van het afgelopen seizoen. Volgens mij uh, hing daar in eerste instantie geen zweem van verdenking omheen. Hoewel ook daar wat mensen zijn gehoord. Ik, was, uh, ik, ik, ik las het net en ik zeg, volgens mij is het de club waar Bert Schuster op dit moment uh, trainer is. En buitengewoon gewoon een succesvol seizoen achter de rug heeft. Waar men zich ook wel heeft afgevraagd hoe het toch kwam. Dat Fenerbahce in het laatste halfjaar zo gemakkelijk won alle wedstrijden. En zo weinig tegenstand had. Nou ja, het antwoord ligt waarschijnlijk ergens verborgen in de cellen van de Turkse gevangenissen. Want daar zal toch een keer iemand zijn mond open gaan doen. En maar, uitgeschakeld door Benfica. En uitschakeld door, door Benfica. Overigens, ik weet, niet, we zijn daarover klaar denk ik. We gaan het weer over de wedstrijd ja. hebben. We beginnen aan de tweede helft. 0-0 de stand. Na 45 minuten, Twente heeft niet gewisseld. Dat geldt ook voor Benfica. En we gaan gewoon weer door, want daar is de eerste vrije trap al. Voor Benfica, eigenlijk vanaf de aftrap. Overtreding gemaakt op Cardoso. Douglas is de dader. En de vrije trap gaat zo meteen genomen worden door Nicolas Gaetan. Vanaf de rechterkant. De 200 fans meegereisd uit Enschede hebben nog niet veel kunnen genieten. Het enige waar je in dit soort wedstrijden echt op mag hopen. Zoals de eerste helft, die in 0-0 eindigt he, na 45 minuten. Dat je dan in de 91ste minuut gewoon een lekker doelpuntje zelf maakt bij 0-0. Uh, de vrije trap wordt genomen, gevaarlijk doelpunt. Ja, doelpunt van Witzel. Uh, doorgekopt, Witzel met een uh, omhaal. Mooi goal hoor, het leek een beetje op buitenspel, is het niet. Maar heel snel naar rust slaat Benfica toe en moet FC Twente er nog zeker twee scoren. Om uh, kansen te maken om door te gaan in de Champions League. Juri Mulder komt net aangelopen, uh, is beneden geweest en ziet op de perstribune dat er gescoord wordt door Benfica. De vrije trap komt uiteindelijk terecht bij Axel Witzel, de 22-jarige Belg ex standaar en hij met een omhaal kan de bal binnenkoppen. Het is uh, goed gedaan. Meegekomen door Luisao. Die de bal doorkopt. En Witzel helemaal vrij. Tikt de bal. Kansloos voor Michailov in het doel van FC Twente. En zo leidt Benfica met 1-0 tegen FC Twente. Ja, ik acht het toch niet uitgesloten dat Witzel buiten het spel stond. Hoor, op dat doorkoppen van uh, Luisao. Maar goed, de grensrechter zal het ongetwijfeld beter hebben gezien. En ik moet eerlijk zeggen dat ik geen beeld heb gezien dat uh, mijn gelijk bewijst. Maar het is een beetje gevoelsmatig. Een fout rupt wat zo vrij was die Daar de, maakte Witzel de goal mee. Mooi hoor. Nou, nu moeten Twente er in elk geval twee maken in deze wedstrijd. En is misschien de eerste aanstaande als Ruiz niet buitenspel had gestaan. Maar op een uh, paas van Berghuis aan de linkerkant staat uh, de man uit Costa Rica dat wel. Nou, dit zal uh, temporiseren en afwachten worden voor uh, Benfica. Dat weet dat het zelfs nog één goal mag uh, toestaan in deze wedstrijd. En zich dan alsnog kan gaan melden in het kampioenenbal van de UEFA. En Twente zal het dan moeten doen met zaal 2, de Europa League. En dit jaar dan ontbreken in de praalkamers van het uh, Europese voetbal. Waar dit er overigens ook één van is, dit stadion. Want het gaat nu toch even los als uh, Benfica dit doelpunt heeft gemaakt. Dit is uh, op een uh, mooi moment direct eventjes vertellen dat je de baas bent. Wietstel deed het dus. Het staat 1-0 voor Benfica. Met Benfica weer in balbezit en weer gevaarlijk als Gaetan weg is. En Gaetan heeft nog altijd de bal. Speelt hem naar de linkerkant, kan er gepaasd worden terug op Gaetan, maar dat lukt niet omdat Nilito de bal tegen de voet aanschiet van Cornelissen. Eh, anders had het gewoon zomaar 2-0 kunnen zijn, want Gaetan was heel goed doorgelopen. Nu is het een inborp aan de linkerkant voor Emerson van Benfica. Doet dat snel richting Garcia. Garcia terug naar Emerson. Emerson naar eh, Pablo Amar. Amar doorgegeven aan Emerson. Ja, het is een heerlijke ploeg hoor. Een uitstekende ploegbal voor. Weggekopt door Douglas. Opgevangen door Amar. En dan is er altijd weer die afvallende bal voor Benfica. Maar nu eindelijk één keertje niet. van Luc de Jong weg voor Twente. En Luc de Jong krijgt de schouder duwen. En is dan zo uit balans dat hij de bal ook vrij hard naar Rui speelt. Die even op de restbackpositie staat en een hele korte bal geeft. Aan Michailov, daar waar Cardoso bijna tussen zit. Maar de Bulgaren zijn eerder bij. De Jong kan overigens niets met die bal. Die makkelijk wordt verdedigd door Benfica. Ja, dan gaat Benfica er weer vandoor met grote passen. Emerson aan de linkerkant gaat richting de achterlijn. Houdt dan even in. Heeft Cornelis er nog voor zich? Gaat nog een keer proberen om om zijn te komen. Lukt weer niet. Nou, dan moet hij maar inhouden en terugspelen op Molito. Ja, dat doet hij. Ja, ik zit te kijken. Het is hier 10 voor 9 uh, uh, Portugese tijd. Een uurtje geleden zei ik dat het nieuws van 8 uur uitgesteld wordt. En nu is het niet dat die uh, heel hard schiet. Op de benen, armen, lichaam in ieder geval van Team Dalli. Men wil een penalty hebben, krijgt het niet. Straks om tien uur het uh, nieuws ook niet. Dat wordt uh, uitgesteld als ik het wel heb. Uh, de bal gaat over de zijlijn. Twente heeft het bijzonder moeilijk in de beginfase van de tweede helft. Meteen een minuutje na Rust al een doelpunt via Witzel. en nu. Uh... Weer de druk van Benfica halverwege de helft van FC Twente. Een inworp die genomen gaat worden door Maxi Pereira. En dat uh, doet Maxi Pereira normaal gesproken ver in het strafschopgebied van FC Twente. Ook deze vormt daar geen uitzondering op. Er wordt gelopen, er wordt bewogen. Daar is Cardoso, daar is Michailov. Nou, dan heeft Twente geluk dat hij hem ook in tweede instantie nog kan pakken. De Bulgaar, ondanks de druk die uh, Cardoso op hem zet. Er wordt even heel razendsnel gecombineerd en dan zijn de spelers van Twente nog echt alles kwijt. En, medes en tegenstanders en bal. En uiteindelijk staat die Cardozo ineens oog in oog met Michailov. Nou heeft hij lang deze Cardozo en heeft hij toch nog wel moeite om die bal onder controle te krijgen. En juist van dat moment van vertwijfeling kan Michailov eventjes profiteren. Nou Twente rechterrug doet rug, doe het nog een keer. Zoals je dat misschien ook vorige week in eigen huis hebt gedaan toen hij vanuit de kansloze positie toch nog terugkwam. Tot de 2-2. En dan maar uitkijken dat die counter niet valt. Maar je zal toch een goal moeten maken. Wil je nog iets van deze wedstrijd maken? Bal van Douglas richting de mee opgekomen Cornelissen. Die is zo onzorgvuldig. Dat Cornelissen er eigenlijk niets mee kan uitrichten. Emerson de kan Wegroeien richting Nolito. Nou, hij wordt weer opgevangen door Twente. Twente in de aanval. Vorig jaar ging PSV hier kansloos ten onder met 4-1. En nu is Twente ook redelijk kansloos. Deze bal van uh, Ruiz is uh, niet echt prettig richting Cornelissen. Die hem ook niet binnen de lijnen kan houden. De bal gaat over de zijlijn. Uh, uh, ja, PSV verloor hier met 4-1 maar liefst en uh, werd uh, lichtelijk afgedroogd. Als Witzel de bal naar voren komt, hier staat het nog maar 1-0 voor Benfica. Is het Cornelissen die de wanneer Douglas speelt. Die wordt opgejaagd door Aymar. Speelt de bal terug naar Michailov. Daar heb je zo weinig aan als je achter staat. Maar goed, we zitten nog uh, vers in de tweede helft. Zesde minuut, tweede helft. 1-0 Benfica. Doelpunt maken Witzel. Ik moet eens denken aan de uitspraak van uh, co Adriaan. Als je een goede bokser treft, dan moet je misschien niet tegen hem gaan boksen, maar uh, worstelen. Dan kun je, en ook van je tegenstander, nog verrassen met een andere tak van sport. Nou, Twente worstelt wel, maar met name met zichzelf in deze wedstrijd. Dat is een conclusie die we helaas na 51 minuten moeten trekken. En dus die 1-0 achterstand kort naar rust opgelopen. Nou ja, misschien dat uh, Twente nu... Uh... Het is wat anders gaat doen. Het mag in elk geval een corner gaan nemen. Dat is alvast goed nieuws, want dat gebeurt niet zo heel vaak in deze wedstrijd. Berghuis gaat dat doen vanaf de rechterkant als Ruiz-positie kiest. En de centrale verdedigers ook mee voor zijn. Eens kijken wat dit gaat opleveren. Daar komt die hoekschop richting de ja, eerste paal. Weggekopt door Benfica, uitkijker geblazen. Pablo Aymar heeft de bal, nog wel op eigen helft, Maar hij is snel, gaat er makkelijk langs. Speelt hem naar Witzel. Witzel halverwege de helft van FC Twente. Kijkt, heeft de bal nog altijd bij zich. Paast hem dan zomaar naar de vrijstaande Cardozo. Cardozo balletje even door naar Nolito. En die wordt goed getorpedeerd door Luc de Jong, die mee verdedigt. Maar dan, uh, ja, nee, nog steeds altijd uh, de Jong die uh, er weer goed tussen zit. Maar meteen is alles wat Benfica heet, uh, heet terug. Op eigen helft om de verdediging in te gaan. Als de Jong de bal aangespeeld krijgt. De Jong probeert te draaien en te kappen. Die staat er vrij. Ruiz staat vrij. Wordt aangespeeld. Ruiz. Eh, eh, randstraf op gebied. Aan de linkerkant. Ja. Probeert nou een handigheidje langs twee mensen te komen. Dat eerste moment lukt nog wel. Maar het tweede moment niet. Het fluiten overigens wat u nu hoort komt. Omdat FC Twente doorspeelde. Wel al geruime tijd een speler van Benfica. Dat is, denk ik, Nolito. Ja, dat is Nolito. Gemesseerd op de grond ligt. Dan verwacht natuurlijk het publiek hier in het Stadio D'Aloes... dat Twente zo sportief is om die bal buiten te schieten. Nou ja, sportiviteit. Dank je de koekoek. Gewoon lekker doorgaan en eh, je niks daarvan aantrekken. Overigens raakte die, die uh, Nolito. Gemesseerd bij een actie van Luc de Jong. Waarin hij het woord torpederen in de mond nam. En daar leek het toch wel heel erg veel op. Maar de scheidsrechter gaf geen vrije trap. En dus kon Twente in elk geval nog in de buurt komen van het strafstop van Benfica. Datzelfde Benfica heeft in ieder geval weer gewoon het balbezit. En Gaetan komt door op Cardoso... ...die zich draait langs Douglas. ...maar dat er wel een dikke overtreding voor nodig heeft. Dat was een uh, fantastische spits hoor, die Cardoso. 28-jarige Paraguayaan. 60 miljoen kost hij. Mag oh. hem hebben. Nou, pak, hem, pak hem erin en doe er een <laughs> mooie strik omheen. Uh, nee, ik hou het geld dan toch liever uh, zelf. Balbezit voor FC Twente. Ruiz een beetje... Ja, nonchalant buitenkant voetenbal naar de speelt. Die krijgt wel een, een tikkie van Louis Joao En dus een, een vrije trap voor FC Twente. Uh, Twente gaat nu, uh, ja, je wilde ik zeggen in de aanval. Maar alles blijft een beetje hangen. Ik zie niemand in de spits lopen. Nu gaat Janko zijn positie innemen. Maar Wissgrove heeft de bal op de middellijn aan de rechterkant. Gaat trappen, gaat dat lang doen. Ja, dat is toch wel kor op de molen van die verdedigers van Benfica, Die over het algemeen centraal zeker lang zijn. In dit geval is Gaetan zelfs helemaal mee teruggeschoven om die bal terug te koppen in de richting van Arthur. Maar wat mag je concluderen na 53 minuten? En een slechts een 1-0 achterstand met de verhouding 15-1 bij rust wat betreft het aantal doelpogingen. Het gaat allemaal een tandje te snel voor de spelers van FC Twente. Ze komen gewoon tekort. Dit is niet het niveau. Waarop dit Twente kan acteren. Het is leuk als je in de Champions League terechtkomt. En dan kun je misschien nog wel eens een potje breken. Maar dit Benfica, als je kijkt naar deze wedstrijd. En misschien ook wel naar de eerste wedstrijd. Wordt gewoon meer thuis in dat uh, toernooi dan het huidige Twente. Twente kan niet wat het wil. En ja, dan heb je toch een probleem. Zeker als de klasse van uh, Benfica ervoor zorgt dat je tegenstander over je heen loopt. Brama moet Wietsel de pas afsnijden. Gaat vervolgens onderuit. En Wietsel neemt over Cardozo. Cardozo probeert er langs te gaan. En is er langs. Cardozo, Cardozo, op de keeper. Die nog. Komt Twente weer goed? Weg. Ik kijk naar Co Adriaanse. Die staat buiten zijn dugout Gaat mensen roepen om te wisselen. En dat is misschien ook wel nodig. Want uh, uh, uh, Twente wordt overlopen door Benfica. Ik kijk wie er allemaal staan. Zo'n beetje daar. Uh, achterin. Uh, moeilijk te zien, ik zie in ieder geval Ola John. Maar ik dacht dat ik ook uh, Rosales en Buizen zie uh, warmlopen. Uh, Danny Landzaat loopt daarbij. Uh, heel Bayrami. wat uh, spelen bij Rami. En nu gaat Ola John richting de dugout. En bij Rami ook. En nu komt Danny Landzaat uit de dugout uh, gaat uh, ook warmlopen. Uh, Ola John en Bayrami gaan zich uh, weer op de bank uh, zetten. En Danny Landsaat moet nu warm lopen, want op het middenveld wordt FC Twente helemaal overlopen op dit moment. En dan een, een 2-0, dat zou echt over en uit zijn voor FC Twente. En dat wil FC Twente en met name Co-Adriaas voorkomen. Goed gedaan voor, door Tindalli, tikt de bal tegen Gaetan aan en dus mag FC Twente gaan gooien. Ja, vier aanvallers, maar die vier aanvallers worden eigenlijk nauwelijks bereikt. En als ze bereikt worden, is dat zo onzorgvuldig dat je van daaruit nooit kunt voetballen. En Feyenoord kan, of, uh, Twente kan gewoon de bal niet snel laten rondgaan. Daar miste tegen deze portugezen gewoon de kwaliteit voor. Kijk eens hoe Aymar gewoon ten koste van Brahma in balbezit blijft. En dan heeft Brahma een overtreding nodig om Aymar uiteindelijk tot stoppen te krijgen. Dat mag hij dan, uh, of dat dat mag Benfica dan gaan doen. Die vrije trap nemen. Een metertje of drie, vier over de middenlijn als de jong nog een beetje klaagt. En dat moet hij helemaal niet doen. Ga dan nou maar weg, want dadelijk krijg je een gele kaart. Dat is onnodig. Garcia gaat de vrije trap nemen. Dat doet hij naar uh, Luciao. Die staat rond de middenlijn aan de rechterkant. Stuurt met een steek. Ik heel makkelijk. Kajtan in een kopduel. En dan vervolgens Nolito voorzet vanaf de rechterkant. Wordt weggekopt door Wissgrove. En opgevangen natuurlijk door Benfica. Uh, tien uur het nieuws. Dat uh, moet u eventjes wachten tot het einde van deze wedstrijd. Uh, want deze wedstrijd is uh, nogal de spannend. staat uh, slechts 1-0 voor Benfica. Dat wel veel sterker is. Michailov heeft de bal voor FC Twente. En uh, geeft hem mee aan Douglas. Maar die wordt meteen opgevangen... ...door Eymar en geeft hem dus terug aan Michailov. Nou, die denkt, weet je wat, dan ram ik hem naar voren richting Janko. Maar ook Janko kan geen kopduel winnen. Wel de afvallende bal voor FC Twente. Uh, aanval vanaf de rechterkant. Maar Berghuis zich tegenwoordig ophoudt. Nu een combinatie zoekt met de Jong gelijk een duwtje. Ja, dan is de combinatie weer weg. en neemt uh, bij Fika vlak voor de middellijn. Balbezit weer over met Nolito, die hem dan met Hangen en Burger wel naar voren krijgt. Daar waar Cardoso wel gevonden wordt... Maar tussen zijn twee benen ineens het been ziet verschijnen van Peter Wisserov. Wel via de aanvoerder en centrale verdediger van FC Twente over de zijlijn. Ja, ik ben erg benieuwd wat Adriaan ze nog gaat verzinnen. Ik zou die Ola John brengen. Jonge onbevangen voetballer die uh, toch weinig kwaad kan in deze wedstrijd. En in elk geval vorige week in staat was om iets te creëren uit niets. Nee, en met dus durf in elk geval een, een actie te ondernemen. Ja, dat kan ook. Die heeft natuurlijk een aardige invalbeurt gehad afgelopen weekend tegen Herenveen Maar was uit de stereurstellend in de eerste wedstrijd tegen Benfica. Goed, we wachten het wel af wat er uit de hoge hoed komt. Maar je hebt gelijk, want Bayrami staat inmiddels al klaar. Dus die gaat zo inderdaad invallen. Zal nog even op zich laten wachten.